Oh, kind. Nou, proost dan maar, hè. Zullen we maar zeggen. Na het eten voelde hij zich belazerd. Onbegrijpelijk dat de mens zich na tweeënhalve borrel zo voelde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 Alsof het in zijn borst van tijd tot tijd een koud waterkraal met een brede straal werd opgezet. Langzaam bekropen met het vermoeden dat hij griep had. Hij vroeg zich af wanneer hij dat kon hebben opgedaan. En hij herinnerde zich dat hij net toen hij gisteren in de regen thuis kwam op de brug over het Singelpoten van Tom koud had gehad. Hij hield het nieuwtje nog enige tijd voor zichzelf. Al genoot hij bij lange na niet meer zo van als vroeger. Integendeel. tegendeel. Hoe ouder je werd, hoe ongelegener zoiets kwam. Ik ga naar bed, ik ben ziek. Dag, moeder. Welterusten. Dag, Maarten. Slaap maar lekker. Dat meen je toch niet, dat je ziek bent?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 Ben je daar zeker beroerd van? Ik dacht al, als een beetje koorts kun je toch niet zo beroerd zijn.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 Wegzakte in een chaos van gedachten... van een aantal... niets meer met het onderwerp te maken hadden... of in ieder geval niet meer mee... in een doorzichtig verband stonden. Hier is je Camille. wil je die hebben? Zeg maar op het krukje. Maar dan moet je er wel uitkomen. Straks is het koud. Ja...